And only last year, everything seemed so sure. Now, life is awful again. A trothful of hearts could only be a bore. A week in Paris.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 Welkom terug bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. We besteden vandaag ook in de Tweede Uur aandacht aan de muziek van John Coltrane... en aan Ben van den Dungen, die dus op tour is met een John Coltrane-tribute met zijn kwartet. En we trapten af de Tweede Uur met het nummer Lush Life... gezongen door die ongekroonde koning van de ballade, Johnny Hartman... begeleid op sax door... John Coltrane dus van het album, uh, Johnny Coltrane, uh, Johnny, John Coltrane en Johnny Hartman uit 1963. Een beetje een bluesy begin en gesproken over de blues, pratende over de blues. Ja, die kon John Coltrane natuurlijk ook als geen ander spelen. Luister maar wat Ben daarover zegt. Je ziet dat hij ongeveer zijn hele leven, op, in welke periode dan ook, een enorme hang heeft naar de blues. Toen kon hij ook als geen ander ook goed spelen, ja. maar hij heeft echt heel veel uh, blueses opgenomen. Ja. Op elke plaats staan er wel één of twee. Ja. Uh, zo'n Blue Train bijvoorbeeld, die platen staan er ook al twee op. Ja, heeft is ook en zo'n John Coltrane plays de blues. Ja, nou, die dus. Nou ja, dus, de, de blues zit er sowieso in, maar allerlei verschillende vormen daarvan die hij heeft gespeeld. Ja. ...Place the Blues op sopraansax. Sax. Uh, opnames uit 1960 komende van dezelfde sessies... ...die resulteerden in een ander klassiek album, een klassieker... Uh, ...My Favorite Things. Maar Place the Blues werd veel later uitgebracht, pas in 1962... ...toen Coltrane al lang en breed onder, contra onder contract stond bij uh, Impulse... ...en zijn populariteit snel groeiende was. Toen besloot Atlantic alsnog die uh, Place the Blues uh, uit te brengen... Uh, hier speelde Elvin Jones op drums en Steve Davis op bas, dus dit is nog voor het klassieke kwartet begon, maar wel met Mackay, uh, McCoy Turner op uh, piano. Ja, hoogste tijd denk ik om eens te kijken naar uh, de carrière van uh, Ben van der Dunge zelf. Die begon in de jaren tachtig uh, toen hij nog op het conservatorium zat. In Den Haag met zijn maatje Jarmo Hogendijk, de Nederlandse trompetist. Luisteren wat Ben daar zelf over te vertellen heeft. In 1982, kwam ik hem tegen. En in 83 hadden we ons eerste snapmootje. En toen zijn we eigenlijk. Ja, ze zijn we gewoon begonnen met mensen bellen. En we waren gewoon wel op een bepaalde manier handig. Dus, uh, ja, maar je had uh, nog geen mobiele telefoon, dat, nee, dat je heel snel kon communiceren. Nee, Toen dat manierde was manierde. gewoon met brieven schrijven, bandjes kopiëren en opsturen. En ook naar mensen toe. Dus we hebben de eerste tour in Duitsland, die hebben we geregeld met de auto. we <laughs> gingen we gewoon mensen toe bellen, afspraak maken. En okay. Dat vonden ze eigenlijk leuk. CD's je afbrengen en uh, nou. afgeven en met ze kletsen. En, uh, en zo deden we dat. Ben Van der Dunge en Jamo Hogendijk. Uh, de jonge tijgers van de Nederlandse jazz scene in de jaren 80. Uh, hier hoorden ze op het nummer No Comment van het uh, vrij getitelde album Run for Your Wife uit 1991. Uh, het Ben van der Dunge en Janmo Hogendijk Quintet. Uh, maar zij waren dan de leiders van dit quintet, deze twee uh, Met Rob van Bavel, Piano, Erik Ineke op drums. Harry Emery op bas en dit was het uh, tweede album van dit uh, quintet dat in totaal geloof ik uh, vier cd's zou uitbrengen en wereldwijd met veel succes zou toeren. Het Ben van der dunge Jarmo Hogendijk quintet. Uh, naast dat quintet deden Ben en Jarmo ook nog iets anders. Ze verkeerden ook af en toe in Latijns-Amerikaanse sferen. Luister maar. Wat Ben daarover te vertellen heeft. Maar dat deed je in die tijd ook al veel dingen ernaast, of niet? Nou, we werkten heel veel samen. Hij deed nog wel dingen met Rijn de Graaf en onze Jazzbed, en ik had er allerlei andere dingetjes waar ik mee speelde, maar onze hoofdonderstandbeeld was gewoon het kwintet en een even van Shine Steps van John Coltrane in de uitvoering... Latijns-Amerikaanse uitvoering van Nueva, Nueva Manteca. De band uh, van geestelijk, de geestelijke vader daarvan was jan Laurens Hartong... Uh, de pianist en destijds in de jaren 80 docent aan het conservatorium... ook in uh, Den Haag. En daaraan in die band zaten dus ook Jarmo Hoogendijk... en Ben van der Dungen. En, uh, ik speelde sowieso al veel in secties ja. in de Salsa bands okay. Maar ik uh, kwam Jan Hartem tegen, dat is de geestelijke vader van Manteca op school. En uh, ja. had hij een ensemble en uh, deed hij lettermuziek. Uh, dus ik zei tegen hem ik zei: ja, sorry Jan, ik heb gewoon het kost me te veel tijd en ik heb geen zin Ik wil gewoon studeren. Ja. En een uh, week daarna kreeg ik een, een, uh, een belletje van hem van uh, Wil je invallen voor uh, de saxofonist? Want die heeft een hernia. En daar ben ik eigenlijk in blijven plakken. Ben van der Dungen op sax in de band Nueva Manteca. Van het uh, album Congo Square uit de 2002. Het nummer Big Chief. Geschreven door een, uh, een, een zanger, een blueszanger uit New Orleans. Earl Johnson volgens mij. Uh, Nueva Manteca, dus die Latijns-Amerikaanse band. Uh, de vraag was even of die band nog zou doorgaan. In 2016 kwam dus de geestelijke vader Jan Laurens Hartong uh, te overlijden. En <coughs> Jammer Hogendijk Hoogendijk uh, was trouwens al vanaf in 2002, 2003 niet meer professioneel actief als trompetist. Um, uh, vanwege medische problemen. En ja, uh, Ben heeft toch besloten om uh, dit jaar, of afgelopen jaar... om mee door te gaan, wel in de nieuwe bezetting. Dus hij is het enige overgebleven lid van Nueva Mantica. Ze gaan dit jaar ook een uh, cd opnemen en ze gaan ook toeren. Dus ik zou zeggen, hou die concertagenda in de gaten. Als ze bij je in de buurt komen, zeker gaan kijken. Top muziek. ...van Nederlandse bodem. Uh, blijf ik in... Uh, uh, ...Latijns-Amerikaanse uh, sferen... ...want naast Nueva Manteca... deed uh, Ben van der Dung... ...ook nog heel iets anders. Uh, hij werkte samen met... Tanja Schaap, de violiste. Ze wilde eigenlijk... Met een, met een kleine ensemble wilden ze gewoon wat doen, maar ze wisten ook niet hoe. Maar ik had natuurlijk die hele trip al gemaakt met Damo en Manteca. Dus ze ik: van nou laten we dan voor de geiden een, een tango ensemble oprichten. En, dus ik, ik heb eigenlijk de manier waarop we het met de kwintet vroeger deden, hebben we gewoon gekopieerd. En ik heb hetzelfde verhaal nog een keer gedaan met haar. En dat heeft geresulteerd dat we samen een, be een bedrijfje ook hebben, waar we al die programma's maken. Tegenwoordig heet het ook Moesika Extrema, omdat oh, we eigenlijk ja. allerlei dingen doen die niks met die tangen te maken. Maar. Waaronder klassieke programma's. En zij doet nou een wachtprogramma. Met dans, we hebben de Matthäus gedaan, de Misa gedaan, wat is uh, over het ontstaan van, van Nederland met Gregoriaanse muziek. We hebben een programma gedaan met Club van Dat is allemaal uh, muziek uit Europa van het Interbellum. Uh, we hebben een programma gedaan met Joker Bruis. Muzika extrema, wat dus oorspronkelijk tango extremo heette. Het is een ensemble rondom Tanja Schaap, de violiste. Hier begeleid met uh, Rob van Kreeveld op piano en Hans van der Maas op accordeon. En natuurlijk Ben van der Dungen op sopraan, sax. Het nummer, het dorp wat je ook kent in de uitvoering van Wim Zonneveld, denk ik. Een oorspronkelijk Frans nummer. En... In dat uh, muzika extrema speelt uh, Ben altijd sopraansax. Het eerste hoorde je ook al een paar keer hem op uh, sopraansax, En dat uh, wierp natuurlijk de vraag op van hoe uh, is hij in aanraking gekomen op het conservatorium? Of waarom ging hij eigenlijk uh, sopraansax spelen? Ik begon eerst met klassiek te doen en dat was op alt. En uh, ik heb eigenlijk niks met die alt. En uh, toen kwam ik op gauw met die tenor en dan ga je die, dat klassieke repertoire op die tenor spelen. Nou dat is verschrikkelijk. De setup en de sound. Ik, ik moest daar een soort oplossing voor, voor verzinnen. Dus toen heb ik een sopraan gekocht. Okay. Denk ik denk, ga ik dat op sopraan doen? En op een gegeven moment ben ik met de klassiek eigenlijk uh, gestopt. Het zat me te veel in de weg ook. En uh, ik vond ook de, de muziek die het opleverde, vond ik eigenlijk niet zo interessant. Omdat je zat aan de ene kant met die Franse breutelmuziek. En aan de andere kant had je die uh, contemporary hoek. Ik was gewoon bezig met jazzmuziek. Dus ja. de, de, de, de aansluitingen miste ik. Uh, mijn sopraanspel komt eigenlijk, is, is gewoon, is een toe van toevalligheden en ik heb één leidend figuur, heb ik daarheen. en dat is één cd, en dat was een plaat Sound Pieces van uh, Oliver Nelson. Oh, Nelson. En dat is een plaats die de ene helft is met een kwartet met sopraansax alleen maar sopraan, en die andere helft is een big band. Het nog steeds naar ZFM Jazz met onze special over John Coltrane en Ben van den Dunge. Ben van den Dunge in sopraanspel werd beïnvloed door Oliver Nelson, die eigenlijk niet zo bekend is als solist, meer als arrangeur, componist. Maar hier dus te horen uit een opname, in een opname uit 1966, ook op Impulse by the way, uh, het album Sound Pieces. Echt moeite waard om. Uh, keer uh, na te checken en te beluisteren. Het nummer heette Allergy for a Duck. 1966, dat brengt ons ook weer terug bij John Coltrane. Want die was inmiddels ja, echt de free jazz kant opgegaan... naar het uitbrengen van het uh, meesterwerk a Love Supreme. En zoals ik in het eerste uur al uh, uh, heb besproken... Uh, wat, wat komt er allemaal in die tribute show van, uh, van Ben van der Dung... En, en, en hoe ziet hij die free jazz periode van van John Coltrane, wat wat wat moet hij daarmee? En als John Coltrane vandaag nog zou hebben geleefd, wat wat denk Ben zou John Coltrane dan doen? Die is ongelooflijk verbonden aan, aan aan die periode nou ja, in de 60 jaren. Het, het protest, weet je, de emancipatieproces van van van de jeugd of van de zwarte mensen of van een vrouw of van Koude Oorlog, Vietnam, noem maar op. Het is interessant om te denken: van, wat, wat zou hij nou naar die preachers hebben moeten doen? Ik wil zeggen, ik denk dat de enige logische stap zou zijn geweest. dat hij die saxofoon eigenlijk niet meer als uitingsmiddel had kunnen gebruiken. Dat hij dat eigenlijk. Een... Gezegd, nou. ja, dat hij eerder gewoon een <kijf> preacher was geworden. Ik zou, zou me niet <laughs> verbazen als hij dominee zou, zou zijn geworden. En dat, dat is natuurlijk wel zo met, met, met Coltrane. Coltrane die heeft een, een soort merkwaardige atmosfeer om hem heen. Ja. Uh, ja, het is ook een soort hippie eigenlijk. ja. ja. Acknowledgement, part 1. Ja, I Love Supreme is een soort van integrale belevenis... een kerkdienst bijna, opgenomen in december 64... en uitgebracht in 65 op uh, Impulse. Met dus dat klassieke kwartet Elvin Jones op drums... McCoy Turner, Tyner op piano, Jimmy Garrison op bas. Uh, een van Coltrane's bestsellers. En beschouwd als een uh, jazzmeesterwerk. Maar tegelijkertijd markeerde het ook een beetje het einde... van dat klassieke kwartet omdat dus John Coltrane steeds meer, steeds meer de, de free jazz, die avant-garde opging. En die muziek, ik denk niet dat die in die tribute tour van Ben aan bod zou komen. Uh, de tribute, denk ik, richt zich meer op de periode uh, uh, 56 tot uh, zeg, uh, 65. Dus inclusief uh, Love Supreme natuurlijk, die klassieker. Um, brengt ons alweer richting het einde van ons programma nog een stief kwartiertje te gaan... Ik kwam zelf voor het eerst in aanraking met John Coltrane... toen ik mijn eerste jazzplaat kocht ergens begin jaren tachtig. En dat was Crescent. En die, dat album is eigenlijk opgenomen kort voor... Uh, ja, een half jaar denk ik voor Love Supreme. En het is een stuk toegankelijker. Niet zo'n bekende uh, bekend album, maar eigenlijk wel uh, een heel prettige album... om, om te luisteren. En toch een iets andere sfeer dan uh, Love Supreme, wat je hier nog op de achtergrond een beetje kunt horen. En tot mijn uh, ja, blije verrassing uh, is Ben ook een fan van Crescent. Luister maar. Als je kijkt eigenlijk naar Love Supreme qua, qua tonaliteit, om het zo maar even te zeggen... Uh... Het is dus een soort mineur plaat. Snap dus je? Je hebt eigenlijk de hele... Het begint toevallig in Maasje, weet je wel. Dat is eventjes als je dan zo begint. Dan heb je even dat. En dan krijg je Laurel Supreme. En dat, uh, <kijntilch> dat is dan eigenlijk gelijk F-mineur. Nou, ja. dan krijg je Resolution. Dat is S-mineur. Gaat het naar uh, minor blues toe. Best-mineur. <laughs> en bovendien, die plaat die kan je ook niet... Uh, Dit is eigenlijk een integrale belevenis. Ja, dat is het soort wat ik al zei. He? Een soort van uh, kerk uh, tiest, uh. Ja, weet je wel. Ja, je moet eigenlijk, ja, je kan niet even. Het is een soort, nee, net of je voor, uh, een plaat, een plaat that's opzet that's van een mis en je zit er leven achter je nee, joh. Kijk, wat dat betreft heb je met Crescent, die plaat, die kan je eigenlijk kan je die stukken afzonderlijk gewoon opzetten. En dat, dat maakt het natuurlijk eigenlijk bruikbaarder voor de luisteraar. Terwijl als je wijsman, dat is een, toch een hele andere toonsoort. He, dat heeft dat is, uh, uh, wat is het e mineur dat geeft al een hele lichte veel lichte de klank ook de, dat is, is dat wijsman is echt ja. geweldig hè? <totstuk> ...special voor John Coltrane en Ben van der Dungen... ...met zijn John Coltrane-tribute. Je luisterde nu naar een, ja, een van de favoriete nummers van mezelf... ...van John Coltrane, Wise One, van dat album Crescent. Ja, rest me nog om te vertellen dat uh, je Ben en zijn kwartet... ...vanmiddag al kan zien in, in Rotterdam, als je daar toevallig bent... ...in De Machinist om drie uur. Anders op het Utrecht jazz Festival op 1 februari in uh, Utrecht. En natuurlijk... Maandag 3 februari hier vlakbij Zandvoort in de pletterij in Haarlem. Het is echt moeite waard. En trouwens, Nueva Manteca zag ik. Euh, doet een eerste try-out in Nederland op een, die nieuwe bezetting dus. Op uh, 29 januari in uh, Amersfoort in de Observant. Dus uh, hou ook dat Nueva Manteca in de gaten. En ook Muzica Extrema toert. Dus uh, Ben is uh, druk de komende tijd. Maar dat zal hij uh, niet vervelend vinden, denk ik. Um, ja... We komen echt aan het einde. Ben is zich uh, te degen bewust van de welhaaste intimiderende schaduw die John Coltrane op zijn navolgers heeft geworpen. Dus verwacht bij zijn tribute tour dus ook geen slaafse kopie, maar juist een uh, ja, meestelijke moderne interpretatie van die muziek van John Coltrane. Um, daarmee sluit ik af. Het laatste woord geef ik aan Ben en aan Train. Every time we say goodbye... Dat zeg ik dus ook. Tot de volgende keer. Blijf luisteren naar ZFM. En vooral naar ZFM Jazz. Volgende week zaterdag weer. En ook op zondag. En trouwens het interview. Ik zal het zetten op, uh, op onze Facebook page van ZFM Jazz. En uh, ja, laat eens horen wat je ervan vindt. Zo'n programma als dit. Er zaten nog wat haperingen in. Uh, maar het kan wel alleen maar beter gaan. Tot de volgende keer. En maak er een mooi weekend van. Het kan best zijn dat het uh, dat, dat hele programma zich gewoon uh, compleet anders ontwikkelt. want ik wil natuurlijk ook niet gewoon een soort zegt, look alike uh, ja, ja, ik wil ook niet een look -like contest. Doen. Nee, dus nee. Ik, ik heb zelf altijd, als ik naar Contrain volgers luister, dat ik eigenlijk daar nooit goed naar kan luisteren. Ja. En dat uh, weet ik ook van mezelf. Ik, ik bedoel, Al ga je er helemaal in, weet je wel, en al probeer je te benaderen, en je hebt je er wezenloos op gewerkt, en je komt ergens in de buurt. Dan is het eigenlijk nog niks. Ja, het ja dat is is eigenlijk best goed. wel een dramatische gezachte, omdat dat betekent eigenlijk dat al, al je werk eigenlijk gewoon uh, ja. voor niks is. Nou, ik zie het eigenlijk zo: ik, ik, ga, ik heb wel de intentie om het te doen, maar ik weet ook dat het dus mislukt. En het residu ben ik. Ja.